5 uur. Het NOS-Journaal. Mark Visser. Goedemiddag, vier vermisten na omslaan boot in Friesland. Oorzaak storing alarmnummer 112 nog onbekend. MWC Schiphol verstopt door cocaïne. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaring elkaar af. Morgenochtend raakt het echter al snel bewolkt... en later volgt in de noordelijke helft van het land een beetje regen. Het wordt een graad of 10. Dagen daarna blijft het wisselvallig en wordt het bovendien iets frisser. Grote zoekactie vanmiddag op het Hegermeer in Friesland. Er was een zeilboot omgeslagen en de opvarenden worden vermist. Een verslag van Menno Reemeijer.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 Ja, en toen heeft ze al een alarm geslagen en wij zijn toen een zoektocht uh, met z'n allen begonnen. Ja, dat is inmiddels uh, ruim vier uur geleden. Ja. Uh, wat is er allemaal ingezet? Nou, er zijn uh, in ieder geval twee helikopters zijn ingezet. Een trauma-helikopter die, uh, die, werd, die gelijk door de melkkamer was ingezet. Die heeft uh, ook direct al een zoekslag over het meer gemaakt. Daarnaast is er nog een politiehelikopter van uh, Schiphol gekomen. Die heeft ook nog zoekslagen gemaakt. Er was een, uh, een, een boot van de KNRM, die was in hinderlopen bezig met oefeningen. Die is deze kant uitgevaren.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 Het alarmnummer 112 was vanochtend opnieuw enige tijd niet te bereiken. Volgens de politie konden bellers in een aantal regio's... een uur lang geen contact krijgen met de centrale. KPN is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van 112. Marise Duchesne van KPN, hoe is de storing ontstaan? Nou, de technische oorzaken die weten we nog niet exact wat er uh, gebeurd is. Uh, het is ook altijd uh, zaak dat we uh, zorgen dat 112 zo snel mogelijk... weer in de lucht is. En ja, daar zijn de inspanningen vanochtend vooral op gericht geweest... En de oorzaak dat komt altijd iets later aan de orde. Wat kon niemand 112 bereiken? Uh, nee, dat was niet het geval. Bepaalde regio's, het gaat wat ver om hier allemaal op te noemen... Um, het is wel zo dat mobiele bellers zijn eigenlijk uh, meteen doorgezet naar lokale netwerken... maar voor vaste nummers, mensen die vanaf een vaste telefoon 112 bellen... die hebben er langer over gedaan...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 Uh, op dit moment uh, uh, is het zo dat de KLPD, uh, waar wij goed mee samenwerken, en het ministerie van Veiligheid en Justitie ook overigens, dat die telefoontjes traceren uh, van mensen die gebeld hebben en oproepen die dus gemist zijn. Het gaat tenminste om 21 telefoontjes en die bellers worden helemaal uh, nagelopen en opgespoord. En, maar weet u al van een aantal wat voor problemen zij hadden? Nee, nee, dat kan ik op dit moment niet zeggen. Daar heb ik geen informatie over.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 heel erg belangrijk, want uh, vanwege calamiteiten. Dus bijzonder vervelend. Ja, wat doet u daarom om het op te lossen? Uh, op dit moment wordt er met man en macht in Hilversum gewerkt uh, om uh, de oorzaak boven tafel te krijgen en ook om te kijken of we terug kunnen naar het landelijke netwerk. Dat is op dit moment nog niet het geval. Dat moet, moet echt het uh, uh, zijn brandmeester uh, gegeven worden en dat is op dit moment nog niet zo. Dus als ik nu een brand zie en ik bel 112, dan kunt u eigenlijk niet garanderen dat ik iemand aan de lijn krijg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 Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De inspectie voor de gezondheidszorg is laks en traag. Dat is de conclusie van de nationale ombudsman en trolls Radar. Bij een gezamenlijk meldpunt zijn honderden klachten binnengekomen... over het functioneren van de inspectie. Die doet te weinig met ernstige meldingen van patiënten... neemt hun klachten niet serieus en werkt traag. Ombudsman Meijer is niet verrast door de klachten. De medische wereld is natuurlijk een, een, een, voor, voor onze samenleving... een heel belangrijk, een, een belangrijk onderwerp.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 In een wc op Schiphol zijn zeker 40 bolletjes cocaïne gevonden. De Marassousé werd gisteravond door een schoonmaakbedrijf... bij een verstopte wc geroepen. Een wc die zich achter de douane bevindt. Een bolletjesmokkelaar kreeg waarschijnlijk de zenuwen, denkt de Marassousé. We hebben hierbij ook het vermoeden... dat een bolletje slikker toch niet door de controle durft te gaan. Uh, we hebben eerder uh, achter plafondplaten ook bolletjes met cocaïne aangetroffen. Maar met name deze manier, uh, waarbij we dus de plaats worden geroepen... in verband met een verstopping van een toilet is natuurlijk heel opmerkelijk te noemen. We proberen in ieder geval uh, ook daar waar nodig uh, onze controles uh, te houden. En uh, in dit geval uh, durfden de, de slikker het niet aan om er langs te komen. De 40 uh, bolletjes die hebben bij elkaar een straatwaarde van ongeveer 20.000 euro. Ook de zuiginstallatie van het schoonmaakbedrijf wordt nog extra gecheckt op cocaïne. In München is een man uit een rijdende metro gevallen. De deur van de metro ging door onbekende oorzaak open... waarna de 28-jarige man naar buiten viel...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 René Passet. Mark al de hele dag werkzaamheden op de A67 Venlo naar Eindhoven. Die snelweg is uh, dit weekend op twee plekken dicht. En dat is te merken wat mensen moeten omrijden en komen bij Zaarder heiken in de file vanuit Eindhoven 3 kilometer. Dan nog een keer de hoofdpunten. Op het Heegermeer in Friesland is een zeilboot omgeslagen. De vier Duitse opvarenden worden vermist. De zoekactie is gestopt. Oorzaak van de storing bij het alarmnummer 112 is nog steeds onduidelijk. Zeker 21 mensen hebben vanochtend tevergeefs het nummer gebeld. En de inspectie voor de gezondheidszorg Die neemt klachten van patiënten niet serieus en werkt traag. Stellen, de ombudsman en het trotsprogramma Radar. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van langs de Lijn.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 11 minuten over vijf. U bent weer terug bij Langs de Lijn op deze zaterdag. Waarin wij verder praten met ons sportvorm bestaande vandaag uit Tom Boot, Henk Spaan en Joop Albeda. Heren, we hebben al een heel uh, voetbalblok achter de rug. Maar we ontkomen er niet aan om nog heel even door te praten over voetbal. En dan komen we uit bij de Champions League. De grote acht ploegen van Europa die elkaar troffen. De meeste aandacht ging natuurlijk uit naar de wedstrijd tussen AC Milan en Barcelona. Dat zou het helemaal moeten worden. Het werd toch een beetje tegenvallend. Dat is mijn eigen interpretatie. Het bleef 0-0. Maar toch kon uh, onze good old Clarence Seedorf, die prachtig speelde overigens, toch genieten in het veld.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 Claire en Seedorf had uh, genoten, Joop Albedaar. Uh, heb jij ook zo genoten van die wedstrijd? Ja, ja, ja? Ja, ja, ja, ik heb wel genoten. Ik vond het. Uh, ik kijk dan, dan niet zo strategisch als voetbal kende, maar wel gewoon. Ik zie daar gewoon geweldige voetballers. die fantastische. de techniek overeind kunnen houden. op het moment dat de druk toch erg hoog is. Ik bedoel, het San Siro volledig uitverkocht. Echt wel een dynamiek van. de, de strijd van twee giganten. En dan zie ik toch mensen weer dingen doen onder extreem hoge druk. En daar kan, ik, daar kan ik van genieten. Gewoon de technische uitvoering onder zeer hoge druk. Want daar gaat het dan om. Henk Spaan, eh, genoten van deze wedstrijd? Nou, het was bijna niet te doen. Dat gras, dat is natuurlijk een uh, aanfluiting. Dat, uh, de, je kon, er kon niet op gevoetbald worden. Al die spelers van Barcelona, die gingen dus uh, de eerste kwartier... is iedereen gewoon gevallen. Zomaar. En dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, doen ze dat expres? Nee. Of is het gewoon een kwestie van die derde ring? Maar dat ze dan nog steeds geen oplossing hebben daarvoor... want tien jaar geleden was het al ja, een waardeloos veld. Dat is natuurlijk... Uh, kijk, bij de Arena is het helemaal opgelost. Dus dan zou dat daar ook mogelijk moeten zijn. Dan investeren ze daar niet in. Verder vond ik uh, Messi... Heel vreemd, terwijl uh, Cristiano Ronaldo inmiddels een redelijk normaal figuur begint te worden. Ja. Gaat Messi nu uh, zich als uh, Ronaldo gedragen in zijn, uh, in zijn weerbarstige periode? Ik vond het echt gek hoe uh, Messi zich gedroeg. Ja, geïrriteerd, hè, het laatste deel geïrriteerd, uh, van de wedstrijd. Heel bij de scheids, zelf een rotschop uitdelen. Ja, Hij wordt natuurlijk zelf meer geschopt, maar dat zie je ook ja. bijna nooit van hem, dat hij iemand echt terugpakt. En ook tegen zijn medespelers uh, kankeren. Hele uh, on-Messi gedrag. Tom Booth, Claire Clarencedo's net zeggen... die 0-0 een beetje zo bejubelen als... eigenlijk zijn we ja. er al bijna. Ja. Even, maar Milan viel maar op. Die hebben, zouden ze het hebben afgesproken, denk je? Met z'n nee. allen bij 0-0. Emanuel, e nee. ze vonden het geweldig allemaal. Kijk, wij vinden het misschien niet zo goed... maar een speler <laughs> beleeft het heel anders, zo'n wedstrijd natuurlijk. Vooral tegen Barcelona. Nou, 0-0. Hij zegt ook... we hebben de 0 gehouden. Ja. Hij zegt er niet bij, we hebben geen doelpunt gemaakt natuurlijk. Nee. Dus het is ook in je eigen voordeel... Uh, een beetje praten... Uh, ik vind het wel leuk als coach wat uh, Henk zegt. Want dat geval Messi zou voor mij het allerbelangrijkste zijn als coach. Als Guardi uh, Guardiola. En geen techniek en tactiek. Nee, dat moet hij eerst oplossen. Want anders gaat het de hele verkeerde kant op. En Messi is natuurlijk het centrum. Als ik nog één ding mag zeggen. Ja, ja. Want dat ja. zit me wel heel erg dwars. Chelsea bij, uh, komt natuurlijk bij de laatste vier. Uh, Real Madrid. Uh, Bayern München. En Milan of Barcelona. Van die drie Bayern München is of van die vier zijn Bayern München de enige gezonde club. Ja. En de rest betalen wij hier aan tafel uh, Messi en Ronaldo. Als het zo verder gaat, dan kan Ajax ook wel op een gegeven moment zo gaan doen natuurlijk en Vrije Noord. He, dit is zo verschrikkelijk oneerlijke concurrentie, ja. wat ook mijn uh, plezier om naar te kijken bederft. Ik hoop dus dat de Bayern het is interessant. en Helemaal waar wat jij zegt. Een discussie die ook steeds meer naar buiten aan het komen is... dan aan het Europees Parlement aan toe. Kijken jullie ook zo dat je denkt... de financieel meest gezonde moet winnen? Want dan zouden Volendam en Go Ahead bovenaan moeten staan... in Nederland overigens. Nou, ik vind dat daar gewoon eens een keer... echt goed nagekeken wordt... naar financieel gezonde huishouding. Dat dat gewoon een fundament is... om dit soort instituten overeind te houden. Dat er volst Volkomen normaal moet zijn. Ja, en, en uh, het, het erge is, vind ik, dat de Spaanse regering nu. Ja. de belastingsschulden ja. van de ja. hele Primera division wil kwijtschelden. Dat betekent dus dat wanneer AZ wordt uitgeschakeld. En Spanje is failliet, oké. Okay? Ja. Uh, straks dan moeten daar uh, honderden miljarden euro's Steunfonds. uit Europa naartoe. Dus dat betekent in principe dat wanneer AZ verliest van. Uh, Valencia aanstaande donderdag... dat de Nederlandse belastingbetaler... dat gewoon gesaneerd heeft. Dat, gesaneerd heeft. Ja. Ja. dat is gewoon zo. Ja. In de, uh, Mede gesaneerd heeft. Er zijn ja, meer dus, die... ja. Ik hoop dat ze vanuit Europa... Uh, dat verbieden, dat die uh, belastingsschulden mogen worden. Nou is Platini, Tom, wel bezig en zegt... Ja, denk je dat dat kans van slaag heeft? Want heel veel mensen zeggen, ja, dat is een prachtig plan... maar wie durft er nou om deze clubs, die jij net bijvoorbeeld noemt... wie durft daar omheen op een gegeven moment? Nou ja, dat is een hele lastige vraag. Het begon drie, vier jaar geleden met Maarten Fontijn... die in die uh, commissie zat, en fair play. toen moest ik om hem lachen... dat hij die woorden zelfs uit durfde te spreken. Maar langzamerhand ging het toch daarna te neigen dat er wel iets gaat gebeuren. Ja, en ook je hebt die Homegrown-regel natuurlijk... die uh, ja, ja. steeds meer wordt ingevoerd. Dus uh, laten we hopen dat ze de macht hebben, ja, de UEFA, om dat... Ja, te maar lopen. die schulden zijn ook niet niks, hoor. Half miljard. Ja, ja, ja. En van alle ploegen, ja, maar ja. ook Manchester United en Manchester City ja, natuurlijk. Ja, maar Manchester United is weer anders. Dat is in principe wel winstgevende organisatie. Maar uh, die, die familie Glazer heeft die club gekocht met, met geld uit de club. Dus de schuld is kunstmatig gecreëerd. Oké, okay, want dat is een club die door de jaren heen altijd nog wel met een positief saldo gewerkt heeft. Hè? Mensen, en Arsenal natuurlijk... is natuurlijk ook kerngezond. Ja. Die hebben een eigen vermogen van meer dan 100 miljoen. Dus uh, er, zijn echt, er zijn wel gezonde Ja, Bayern en Arsenal, dat ja. zijn de voorbeelden. Laten ja. we even naar Bayern toe gaan, want die staan natuurlijk met 1B nu in de halve finale van de Champions League. 2-0 wonnen ze bij Marseille. Arjen Robben nam het tweede doelpunt voor zijn rekening tegen deze toch misschien wel wat lastige tegenstander.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 2-0 is perfect. En even voor de actualiteit. Robben heeft zojuist ook uh, uh, Barje München bij Nuremberg aan de leiding gebracht. Leiden met 1-0. Hij piek te vroeg. Uh, ja, dat is natuurlijk <coughs> een, een vraag. Want uh, Robbe van, ja, Robben is... leuk dat jij dat zegt. Denk, want, ik wil het ook naartoe. Uh, van de Nederlandse Internationals bij wijze spreken. Op dit moment ineens de man in een korte tijd. Die vanuit het niets weer uh, alles ja, kan. Met Van Persie, uh, met, kan, met ja. van Persie natuurlijk. Ja. Maar, maar die doet het eigenlijk al een heel jaar. Ja. Maar Robben is daar ineens bij. Een uh, piek te vroeg. Uh, Joop Alba daar. Wat, wat de hele Nederlanders zeggen. Ja, dan, ja, dan blijft die die Hegel of zo, die naam heeft. Iedereen die uit een blessure komt en weer een hele tijd aan zijn lijf heeft kunnen werken... blijkt gewoon in die slijtageslagen van, van Europees en uh, landelijk topvoetbal... uiteindelijk toch fysieke voorsprong te hebben... waar je plotseling weer een meerwaarde hebt die ja. een ander niet heeft. Dat dus of niet kan, ook ja. uh, pretten, afvalai, ja. dat, Al die jongens die toch geblesseerd zijn... die krijgen toch weer een, een, een goede energiebalans. En die krijgen ook... Een fysieke balans die weer. Van Basten 88. Van Basten 88. Ja. De voorbeelden ja. uh, rijgen zich aan elkaar. Ja. En dus op het moment dat ze gewoon in een eindfase week in, week uit weer heel goed gaan spelen. Ja, dan komt de druk op de bondscoach. En hoe ga ik het hem belasten? Ik kijk ja. dan even naar het Italiaanse elftal, wat uh, toen wereldkampioen werd. Die hebben geloof ik in vijf weken gewoon niet één wedstrijd gespeeld. En gewoon alleen maar herstel, herstel, herstel, herstel. Want voetballen kunnen ze wel. Ja. Ja. Rob, jij zei, hij piekt te vroeg? Henks, nee, ben je nee, er bang voor? Nee nee nee, nee, nee, nee. Maar uh, hij is wel, wat ik ook wel fijn aan hem vind, je ziet geen Swalbers meer, nauwelijks. En hij geeft notabene af en toe zijn voorzet. Dat is uh, in zijn geval uh, opmerkelijk. En uh, bijzonder gunstig voor het Nederlands elftal. Als, nou, hij, als hij zo blijft voetballen. Ja, misschien is die slechte periode daar de oorzaak van. Dus dan heeft het toch nog, laten we zeggen, heel ontgewerkt. We hebben het over Bayern, maar. Ik vind steeds meer een fenomeen worden die Gomez. Ja. Dat is ja. ongelooflijk hoe hij scoort eigenlijk. Ja. Hoor. Hij maakt er wel heel veel. In het ja. begin denk je dat ja, is gewoon iemand ja. die een handige goal maakt. Maar ja. jij zegt, hij staat er ook perfect. Hij wordt ook wel perfect gevoed nu. Ja. En, en ook ja. door de Robins en anderen. Ja. ja, maar jaar in jaar uit doet hij dat ja. natuurlijk. Hè? Ja. Hij staat er te vaak... Op een ja. goede plek om ja. ja, nee, geen to toeval. hebben. Hij zal, zal toch echt uh, nog voorbij closer moeten komen in Duitsland. Want uh, vooralsnog ja. is dat ja. volgens mij de nummer één. Maar dat is even ja. onze zorg nog niet. Nog nee. iedereen in Duitsland. Ja. Uh, nog even terug naar het Nederlands. Eén naam noemen. Want uh, we hebben Van Persie genoemd. We hebben uh, natuurlijk Robben genoemd. Uh, dan hebben we ook nog Wesley Snijder, Die ons iedere week twitterend laat weten dat het wel goed zal komen. Denken ja. jullie ook dat het wel goed zal komen met Wesley Snijder? Ik, ik, ik, he? ik heb er echt een hard hoofd in. Want hij is niet alleen geblesseerd, maar hij is ook fysiek gewoon niet in orde. Want die wedstrijden, bijvoorbeeld de laatste Interland... hij, hij ging echt heigend als een postpaard het veld af na een minuut of zeventig. En ik, hij kon het gewoon niet volhouden. Dus ook uh, fysiek is hij gewoon niet in orde. Behalve dan dat hij steeds geblesseerd raakt. Tombo, Mag je ook ja. afvragen waardoor dat komt. En dan zeggen er ook weer mensen, Tom Bode kijkt naar jou... die zeggen, ja, zo'n topspeler als Snijder... die heeft straks een twee, drie weken is wel nee, genoeg om dat even terug te halen. Te oh, kijk als we topspelers zeggen, denken we aan de goede momenten. Ja. Dat is bij Robben ook zo, en dat is wel prettig. Hè? Maar je moet toch een afweging maken, want Henk zegt fysiek... ook mentaal is hij natuurlijk ja. uh, uh, heel slecht bezig. Uh, uh, altijd naar zijn uh, medespelers wijzen. Ja. en Ook totaal geen zelfkritiek. Hè? Hij heeft goed gespeeld, maar die medespelers begrepen hem niet. En ik denk dat het toch... Als, als ik coach zou zijn, zou ik er heel erg over nadenken... En of ik stel hem op, of ik neem hem niet eens mee. Want anders wordt het een, uh, een ja. probleem in het team, denk ik. En is hij is te vervangen. Thomas, sorry? Ja, nee. Het nee, is ja. Nou ja, hij is ook te vervangen. Want als uh, Sneijder niet meegaat, kan hier op 10 spelen met Hunter in de Spits. Ja. Nou, het is wel interessant, als je kijkt naar de toename van de... Wat je signaleerde, de toename van het gedrag in Swalbus en protesteren van Messi. En de afname daarvan bij Robben. En dat je dan zegt, van ja, en dan focussen ze zich toch, toch op hun beste spel... op het moment dat, ja. er, dat dat wegvalt. En er is altijd een symptoom voor iets anders wat ja. daar speelt. En het, misschien niet zo geolied spelen van Barcelona... zou wel eens een oorzaak kunnen zijn... dat Missy ook wat wanhopig aan het zoeken is. Ja. Waar, moet ik, waar moet ik het vinden? En tot oneigenlijke acties die niet bij zijn DNA passen. En nu komt Robin misschien juist in de kracht van zijn spel... Hij laat dat zwalbeachtige gedrag weg, het wijzen is weg en hij ah, blijft terugkomen op datgene waar we hem maar, echt voor nodig hebben. Joop je hebt jij, jij aan de absolute hoogste top gecoacht in is, is dit de essentie van coaching? Is, is, is een coach hier dan degene die, die, die hier zich kan onderscheiden, om daar net juist met dit soort topmensen, het, het, de, de goede snaar of hoe je het wil noemen. Ja, ik denk. Maar uiteindelijk komt het altijd op, op het inzicht wat een speler zelf daarin moet verkrijgen. En je kunt als coach. De hele eigenlijk alleen maar zeggen van, goh, ik, zie, ik zie wat jij ja. nu doet... en dit zijn de consequenties en de gevolgen van jouw maar gedrag. Maar dan toch even, onder, onder Mourinho had Sneijder zijn allerbeste nee. jaar ooit. Heel interessant. En wij mogen in Nederland niet zeggen dat we Mourinho goed vinden... want er nee. is er iets mee. Maar je kan toch ook zeggen, blijkbaar is die man wel in staat. Ronaldo gaat ander gedrag vertonen ja. onder Mourinho. Ja, dus maar dat is, het is wel interessant. misschien een kleine grote zeesprong. Ik was afgelopen week bij... Uh, bij de 13e mechanische brigade, bij brigade-generaal eh, brigade Van der Laan. En daar hadden ze het over het trainen van jonge jongens... in het geven van leiding, maar ook het trainen van het ontvangen van leiding. En ik denk dat Mourinho daar heel goed in is. Dat hij mensen leert hoe je leiding moet ontvangen... en het vervolgens door moet geven aan je medespelers. En die twee, die cursus leiding ontvangen, die heb ik nog nooit ergens gehoord. Maar dat is wel interessant dat blijkbaar in dat concept is Mourinho waarschijnlijk een meester. Mensen accepteren ik kan zeggen, het is gezag, maar hij accepteert... en het gedrag van uh, een aantal spelers verandert... zichtbaar op het veld als hij hun coach is. Maar zeggen wij dus toch, aan heel veel tafels wordt vaak gezegd... dat die coach er niet zoveel toe doet. Henk Spaan, behoor jij bij de mensen die zeggen... nee, die coach doet er dus juist heel veel? Nou, Mourinho was van het allergrootste belang bij Inter... want uh, Sneijder werd gewoon volkomen volmaakt gebruikt... Terughangen, niet te veel uh, verdedigend werk laten doen... en steeds maar die killerpaars op Eto'o en uh, Milito, weet je wel. En dat, dat liep gewoon geweldig. Het is wel een... Ik vind het een waardeloos systeem. Ik hou er helemaal niet van. Maar hij, hij gebruikte die spelers allemaal optimaal. Vrondbo ten slotte van, van dit, dit rijtje. Als wij kijken, Real Madrid gaat ook gewoon fluitend naar die halve finale. Chelsea heeft overigens een coachwissel gedaan. Wat de statistiek dan toch even door want daar is het wel redelijk. Nee, maar als de, als de resultaten heel slecht zijn... Uh, gedurende een periode van pakweg een maand of drie, vier... dan zal elke nieuwe coach... Natuurlijk, automatisch ja. gemiddeld iets beter gaan scoren. Dus dat ook, is ook logisch. Okay. Ja, maar op de lange termijn, natuurlijk. Ja, weer heel niet. goed. In dat onderzoek, bijvoorbeeld in Münster, de Duitse onderzoek waar je had. op korte termijn ja. is het mogelijk dat ja. er iets gebeurt, maar ja. op lange termijn sowieso niet. Ja. Hè, maar ik heb net al gezegd, bijvoorbeeld bij PSV, dat het gewoon ingegeven is ja. door. Uh, door het publiek. Maar de rol van de coach, nog even tot slot kunnen ja. we, is van doorslaggevend belang, ook op dit nou, moment? Nou, van doorslaggevend, ja. Want de coach kan ook heel veel slecht doen. Ja. Nee, daar heb ik uh, ook aan gedacht. En het leuke is dat ik, elke coach doet het anders. Die ga, de meeste coaches kijken in techniek... en vooral in tactiek en strategie. Ik zei net al, ik zou op het gedrag van Messi... op het gedrag van mensen... en als ik daar iets verkeerd in zit, zoals bij Messi... zou ik daarmee aan het werk gaan. Maar als ik nog even mag... Uh, ja, uh, over man. Chelsea... Uh, die Villas Boas had de opdracht om te saneren. De ja. oudere spelers uh, zachtjes aan weg te werken. Maar die oudere spelers hebben daar alles voor het zeggen. Yep, ja. Dus het lukte niet. Hij werd gewoon gesaboteerd. En die, die Matteo die staat er veel meer tussen. En die oudere spelers Lampard en Terry hebben gewoon de macht ja. weer in handen. En Drogba. Klaar. En die, nu doen ze hun best. Want nu spelen ze weer voor zichzelf. Ja. En niet tegen een coach. Wij gaan het voetbal toch eens even verlaten en gaan naar het uh, sportmoment van de week van Joop Albana. Maar dan in negatieve zin, want Nederlands volleybalteam heeft afscheid genomen van zeven ervaren internationals. Luister eerst even naar de bondscoach van dit moment en die heet Edwin Benne. Nou ja, wat is er aan de hand? Um, we gaan uh, de komende jaren met, uh, met een groep jongens werken die, uh, die volledig beschikbaar kunnen en willen zijn voor het nationaal team. Die uh, commitment laten zien uh, voor het programma. En uh, ja, dat uh, heeft ertoe geresulteerd dat wij, uh, dat wij ja, wat fixe veranderingen moeten toepassen in de groep. De spelers hebben zelf uh, aangegeven niet, uh, niet meer uh, beschikbaar te zijn voor het nationaal team. Het Benne, Joop Albeda, die ook zegt. Ik wil eigenlijk alleen maar mensen hebben die nog volledig uh, beschikbaar zijn. Jij zelf noemde dit een beetje de teleurgang van wat ik dan toch ook even jouw sport zou, uh, zou willen noemen. Uh, waar is het? Dit is een soort uitvloeisel van al een heleboel dingen. Uh, waar is dit allemaal, zeg maar, de helemaal verkeerde kant op gehaald? Ja, maar, laat ik beginnen dat ik denk dat iedereen beschikbaar zou zijn geweest. als we naar de Olympische Spelen waren gegaan. Ja. He, dat kunnen we rustig op tafel leggen, daar zal geen twijfel over zijn. Met andere woorden, daar ligt het. Misschien wel een heel groot pijnlijk punt. Uh, een aantal jaren geleden, of eigenlijk vorig jaar... heeft de bond besloten in alle wijsheid... om deze spelers geen toegang te verschaffen tot de World League. Dat is een klap in het gezicht van een sportman... die op het hoogste niveau toegang heeft, daar mag spelen. En een bond zegt uit eigen... wij denken dat jullie niet zo goed zijn, dus we gaan maar één divisie terug... en dan komen we binnen een jaar weer terug. Wie dat... is de bond, als ik er even tussen mag komen? Nou, dat is is het bestuur geweest. Die heeft dat besloten op voordracht denk ik van, van, van de technische directeur. Ja, okay. En die hebben dat geaccordeerd. Dat zal wel weer uit financiële overwegingen zijn. Maar om vroegtijdig het perspectief bij sporters weg te halen... is het slechtste wat je kunt doen. Dat is één factor. Het tweede, wat wel heel zorgwekkend is... Uh, want het zijn niet allemaal ervaren spelers die nu afscheid, zijn. Maar er zijn een aantal spelers die zijn ook aan het eind van hun carrière. Zou ik een beetje anders gecommuniceerd hebben. En er zijn een aantal jonge spelers waar het me echt verbaast en ik heb met een aantal uh, contacten gehad... daar zit het echt in... Uh, ze voelen... ten opzichte van het clubvolleybal... wat ze in Italië, Frankrijk of waar ze ook spelen... en naar het Nederlands team gaan. Dat is altijd een betere organisatie geweest... en een hoger niveau van training... en een hoger niveau van begeleiding... dan wat ze bij de internationale clubs ja. hebben. En dat is in hun perceptie... op het ogenblik in de verste verte... niet meer aan de orde. vervoer is niet goed, het programma is onvoldoende... En in hun is naar dan hun deze, uh, dan maar in mijn woorden even arme bondscoach wat te verwijten... of is dat de zoveelste speler in een, in een spel uh, wat we een treurspel zouden kunnen... Nou, hij wordt geconfronteerd met omstandigheden... die niet ideaal voor, uh, voor topsoort zijn om dat te doen. Aan de andere kant, deze spelers hebben op het oog geen enkele prijs in de kast staan. Niemand. We staan 35ste op de wereldranglijst. Als je dan nog niet mag saneren en zeggen... we gaan gewoon met spelers die wel willen spelen... dan denk ik dat dat ook een volstrekt normaal helder duidelijk signaal is... Pijn. naar. Maar zeg je daarmee spelers. ook dat signaal wat nu is afgegeven... en dan met die hele nieuwe groep, zit daar wel perspectief in... of hebben we ook gewoon een kwaliteit? Nou ja, we hebben ook een kwaliteitsprobleem. Horstink is een fantastische speler. Die is nu al wat op leeftijd, maar dat was echt de speler waarvan je zegt... daar kom ik nog voor naar het stadion. Uh, voor een internationaal prestatie heb je minimaal drie van dat soort kwaliteiten nodig. Die hebben we niet. Uh, we zijn naast gezocht naar nummer één en nummer twee. Uh, dus de positie van Nederland is ook qua aanbod van talent op dit moment niet zo vreselijk sterk. Nou, dan moet je maar van onderkant gewoon weer gaan bouwen aan een team. En dat kost drie, vier, vijf jaar. Henk Spaan, volg jij het volleybal eigenlijk in die zin? We volgen altijd sporten waarmee het goed gaat, maar heb je, merk je ook bij jezelf dat je dat dan minder gaat volgen zo de laatste jaren zo volleybal? Ja, je volgt het echt alleen maar als, uh, in titel, in, uh, hey, om de titel uh, strijden. Ja. Nu, nu, nu las ik dat die spelverdeler 25 jaar is. en dat hij niet meer met die bondscoach wil uh, werken. Dat vind ik wel op zich een beetje vreemd. Kan misschien ook een beetje in de bondscoach liggen. Nou, de bondscoach is net gewisseld, dus vorig jaar begonnen. Ja, maar uh, hij klaagde erover dat de spelers daar helemaal geen enkele zeggenschap in hadden gehad. Hij was er al, voor, hij was er al tegen voordat de bondscoach kwam. Ja. En dan uh. denk ik van wacht even, laten we nou eerst eens even gewoon ons werk doen. We staan dertigste, we hebben niet nou, gepresteerd. Eerst presteren, wereld. dan praten. En dat je dan zegt van ja. nou, ik zal eerst... En, dat is, en ik vind dat een essentieel verschil in, in... Ik heb het zo net eerder gezegd. Wij, wij hadden altijd spelers die zeg maar, eigenaar waren van onze, hun eigen ambities. Die namen de verantwoordelijkheid. Ik wil spelen. En dat de omstandigheden niet helemaal 100% zijn, dat accepteren we. Die gaan we met elkaar proberen om dat bij te sturen. Op een gegeven moment hebben we wel ideale omstandigheden gehad. Maar als je op voorhand zegt, ik doe het alleen als de omstandigheden... voor 100% ingevuld zijn en zoals ik het wil... dan denk ik dat we op een twijfelachtig pad zitten. Um, uh, Tom ik kijk naar jou. Want jij hebt jarenlang bij een bond uh, gezeten. Althans bij clubs, vooral van, van een bond die ook niet uh, overliep van de ambities. Als ik me jou uh, geluiden zo herinner. Hoe belangrijk is die functie van een bond in deze Ja, is nou goed, hij werd net al aangekaart uh, door Joop... Met, in verband met die, uh, uh, die World, League. World League, ja. ja. He, maar ik denk, ik ga nog veel meer terug. He, want als je de geschiedenis ziet... Joop is 1996 de beste teamprestatie ooit... van een Nederlands team gouden medaille gewonnen. Sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan. En het gevaarlijk is dat het heel langzaam bergafwaarts gaat. Tom Germans deed het nog best aardig in 2000 op de Olympische Spelen. He, uh, en de, Heel langzaam gaat het. Dus ze we zeggen wel eens, het komt de voet en het gaat de paard. Maar ook... Het weggaan gaat te voet, zal ik maar zeggen... waardoor er zand in je ogen gestrooid wordt. Het gebeurt daar dus al. en De bond heeft dus kennelijk gefaald in dat ten eerste te zien... en te, uh, ten tweede gebruik te maken van het Olympisch Kampioenschap. Want daar kan je dus heel veel mee doen. is nooit wat gebeurd. En, uh, en ten derde aan de opleiding helemaal niks gedaan. Want uiteindelijk wordt het een kwaliteitsverhaal natuurlijk. En, en, en kun je stellen, we zitten nu in een kip ei op In de zin, we hebben geen geld, we komen niet meer vooruit. En we komen niet vooruit omdat we geen geld hebben. Maar waar kan je ja. dat nog doorkniepen? Nou, zeg maar, uiteindelijk ook voor, voor onze sport is, mag, is geld. Even, je zit natuurlijk in een andere samenleving dan uh, 25 jaar geleden, waar topsport nog amper bestond, waar volleybal gewoon aan, uh, voor het eerst met het bankrasmodel een nieuw model etaleren waarvan je ja, zegt van op die manier gaan we kijken of we verder komen. Spelers zijn anders geworden, mentaliteit is anders geworden, de wereld om ons heen is anders geworden. Er is een beroepsperspectief in het buitenland voor 60 spelers. We hadden vroeger niemand in het buitenland. Niet. Dus de startpunt van de jeugd is ook veel meer van het moet wel leuk zijn, het moet goed georganiseerd zijn, anders kan ik mijn tijd wat beter besteden. En dus moet de bond zoeken naar een, uh, naar een startpunt van in ieder geval gedreven mensen... die het nog voor niks willen doen. Die gewoon zeggen, het is mijn passie, ik wil gewoon goed worden. En dat zijn er olympisch gezien honderden die het op die wijze doen. En dan moeten we gewoon rustig weer gaan bouwen... En dan ja, vroeger of later komt het terug. Uh, even ten opzichte van wat Tom net zei. Wij hebben een opleiding, alleen die produceert geen wereldspelers op dit moment. Dat is jammer, maar dat is niet anders. Ja, maar ik bedoel niet de bondsopleiding. De echte opleiding begint dus bij de clubs. Bij de clubs en daar is, moet je invloed uit, uitoefenen. Daar hebben wij weinig invloed. En als je dan één te signaal daarvan uh, het held uh, Dynamo Apeldoorn, wat toch altijd een of. rots in de branding is geweest... van het Nederlands Volleybal, dat traint nu weer vanaf vijf uur smiddags terwijl we full professional bezig zijn geweest. Nou, dan weet je dus dat je nog drie, twee, drie uurtjes in de avonduren maakt. Tel dat op, dan kom je tot tien uur per week. Dan hoef je niet meer aan te kloppen bij welke internationaal... Sportevenement ter wereld. Dat is gewoon ja. veel te weinig. Moeten hun ja. bond dan niet ook uh, gewoon zorgen dat er grote sponsors? Moeten ze niet gewoon naar sponsors gaan zoeken? Want uh, dan, dan is er ja, ook Dat geld. is de kip-ei-situatie, ja. die ik ook een beetje bedoel. Nee, maar, ja. Ja. maar uh, ze hadden toch altijd. Uh, Martinez had toch ook een grote sponsor ja. vroeger? De Del Delta Lloyd en zo? Broder. Oh ja, brother, ja. Ja. Ja, de laatste grote sponsor was een begrafenisonderneming in Nederland, Nederlands Volleyball. Dus dat ja. is ook niet... Uh, ja. voilà. dus, nou, ja. Die is nog steeds sponsor. Ja. En even voor nee, even maar voor... Relatief wordt volleyball ja. natuurlijk ontzettend veel uitgezonden op de televisie. Ja. Ja. En dat ja. heeft, dus, nog, heeft een, een latente populariteit. Iedereen vindt het geweldig zodra het weer goed gaat ja. met de vrouwen. Ja. De vrouwen zitten nog in de top 10 van de wereld min of meer. Het, uh, zeg maar het zitvolleybal is nog steeds geweldig. beachvolleybal hebben we net het WK gekregen. Dus van alle zes onderdelen die we moeten doen, zijn er vijf goed. Maar het meest dominante, ja, het mannenteam, ja. gaat ongelooflijk. Nou, vrouwen zeg. mag je ook je vraagtekens bij zetten. He, ze moeten zich ook nog even voor het Olympische Spelen... waar ze altijd uh, geplaatst werden. Twee of drie vrouwen hebben ook bedankt voor ja, het ja. nationale team. Net zoals bij de heren. Dus daar is ook wel wat aan de hand. Ja, het bedanken van spelers voor een nationale team. Daar nou, moeten we misschien mee, mee, mee stoppen is een heel slecht signaal. Als het goed gaat met het nationaal team... ik denk ja. dat voetbal nu een ja. prachtig voorbeeld is... je gaat naar Huisterduin... je hoopt dat je zelfs in twee dagen nog weer herstelt... want je wilt, woensdagavond wil ik met Barcelona 2 voetballen. Want dus naast het clubvoetbal Barcelona... is er één team in de wereld wat mooi speelt... dat is het Nederlands elftal en daar wil ik bij zijn. En die mentaliteit moeten de spelers hebben. Wij gaan het even sluiten. En eh, dan denken we nou, we doen nooit meer mee voorlopig. Maar ik heb hoop, want we hebben een olympisch plan 2028. Dus dan als het land mag je natuurlijk meedoen. Het duurt nog even, eh, maar de promotie is in ieder geval eh, volop aanwezig. Eh, Kamervragen, eh, de organiseren, allemaal over de hoge bedragen. We gaan even luisteren naar Gerard Dielissen, de directeur van NOC-NSF. Want die snapt die ophef niet zo. En hij zegt ook, het betekent zeker niet het einde van de olympische ambities.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 Pas in de tweede helft van het decennium over te beslissen. Tom Boot, we hebben Olympisch vuur, we hebben allerlei mensen die zich daarvoor inspannen. En ineens krijgen we ook een Kamer die zegt: ja, die bedragen die gaan helemaal uit de hand lopen. We zijn zelfs niet helemaal goed voorgelegd. Dat is weer een andere discussie voor een ander programma. Maar goed, die bedragen. Je, begrijp jij dat die mensen zich daar nu al druk over maken? Of vind je dat twee verschillende dingen? Waar we nou, het die mensen die zich druk om maken, houden sowieso niet van sport en topsport. He, dus dat is iets anders. Ja, elke keer krijg je nu in onze recessie, want we zitten in een recessie. Uh, ga maar even op school aan het werk, Doe de breedte sport. Nee, het is breedte sport een topsport. En dan had me moeten handhaven. Je kan het bijna eisen. Omdat en daar vraag ik en kijk ik ook naar Joop. Uh, de politiek heeft een top 10 ambitie. Dat wil zeggen, Nederland in de top 10. En dan zit ik me af te vragen. Waarom heeft de politiek die ambitie? Want het antwoord erop, als het ja is, is meteen het antwoord op de Olympische Spelen, volgens mij. Job, Albeda, wat, wat vind jij van die hele discussie die nu losgebarsten is? Ja, maar weer? nou, ik. ik euh, kijk, de politiek vindt sport blijkbaar toch wel een item waar ze allemaal verstand van hebben. En waar ze allemaal op een moment, de grote evenementen, allemaal wel een, een kaartje voor willen hebben. Ehm. Ja. Um, de afgelopen uh, Olympische Spelen zijn allemaal de kosten van de Olympische Spelen van het evenement SEC. Die worden, die worden gedekt door de televisierechten en de tickets die je verkoopt. Dus het evenement zelf heb je geen kosten aan. Dan komen er natuurlijk heel veel infrastructurele kosten bij. Maar die moet je dan niet in het evenement van 17 dagen neerzetten. Nee, daar heeft Nederland misschien wel 20 jaar profijt van. wie betaalt Europa mee eraan. Dus ik heb dat even doorgerekend. Mocht dat, en die 8 miljard, dat is al een belachelijk bedrag... maar ik bedoel, dat heeft, de financiële kennis hebben ons de ja, afgelopen vier ja. jaar... wel vaker op een dwaalspoor gebracht. Geloof ik, als ik om me heen kijk. Dus die geloof ik niet zo. Maar de gelden die je dus gebruikt, moet je dan afzetten tegen... bij wijze van spreken, 20 jaar heeft Nederland daar profijt van als land... als de infrastructuur beter wordt. Dat bedrag ga je over 16 miljoen Nederlanders verdelen tegen die tijd weer. En dan zeg je van, en wat kost dat dan per Nederlander? Dan kom je misschien nog 25 euro per jaar per Nederlander. En heb je dat ervoor? Dat zijn andere getallen ja. dan wanneer je met dit soort dreigementen komt. Nu is het gewoon een politiek argument om electoraal stemmen bij je te krijgen omdat het weer een suggestie is dat de lasten verhoogd gaan worden. En dat is niet zuiver. Maar... Ik vind zelf... Ik, dat ik, ik, er... Ja, sorry. Ja, nee, Henk Spaan, wil je ook even horen? Want we hebben de WK voetbal, daar waren we ook kandidaat voor. Die hebben we uh, niet gehaald, zeg maar. Hoe, hoe volg jij deze discussie? Ben jij een groot voorstander dat wij toch alles op alles zetten... om in ieder geval dat land olympisch klaar te krijgen? Nu wel omdat uh, ik erger me zo aan die uh, Tweede Kamer. Er zijn er gewoon 150 zaadjes boerlagen die daar zitten. En uh, ze gooien gewoon uh, met steentjes. En ze hebben helemaal geen menul waarover ze praten. Maar dat is altijd in de politiek als het over sport gaat. De voetbalwet is nog steeds niet volgens mij helemaal in orde. En het, is, het speelt al een jaar of 15. En nu krijg je. Het is een politiek spel, uh, de oppositie wil uh, de regering in hak zetten door daarover te gaan zitten zeuren. Ja. Terwijl uh, er is geen enkele aanleiding nu om daarover te zeuren. Bovendien, de bedragen kloppen niet, die ze noemen. Uh, ik vind het gewoon heel... Het, het, het bemoeie je er niet mee... Ik bedoel, geef gewoon later het geld, oké? Okay? En verder mondje dicht. Als wij dat constateren, want daar zijn we het volgens mij dan redelijk over eens aan deze tafel... dan zeg ik toch wat anders. Tom ik begin bij jou, dat was Olympisch vuur. Dat moest een enorme beweging worden in den landen. We zijn er wat vroeg mee, hè, als we 2028... maar het, het, het, het lijkt een beetje vaakvlammen op het moment. Ja, Zit daar goed. ook iets te... te... Ja, maar ik denk dat NOC en NSF het ook niet perfect doet. Nee, dat is waar ook een beetje. Ja, ja. In 2007, het is niet 2028, 2020. 2016 moet er al, en dat vind ik een hele goede doelstelling. Twee doelstellingen: 75% van de bevolking moet aan sport doen op een of andere manier. En er moet een draagvlak van 60% zijn. Dus precies wat er in de Kamer gezegd wordt nu, wacht maar eerst even 2016 af, denk ik eigenlijk. En blijf ik toch nog bij mijn vraag, Tom, en misschien kan iemand op deze, uh, aan deze tafel al beantwoorden. De politiek heeft een top 10 ambitie. Waarom? Welke, welke topteam bedoel je daarin? Is dat economisch, is dat qua kennis nee, of is het qua sportteam? sport natuurlijk. Nee, die <laughs> dat kon... nee, die, is, die is geformuleerd, door, door, geformuleerd? Die is door het NOC. Die is door NOC geformuleerd. Nee, ah, ook en... de politiek. Nee, die heeft dat onderschreven. En onderschreven, nou, waarom onderschrijft ze het dan? Omdat, het niet omdat zij in, in die tijd gezien hebben dat sport een belangrijke strijdmiddel is tegen obesitas. Dat dat goed is voor de samenleving. Dat het een punt op de horizon is nou, waar mensen Dat is mensen toch precies zitten. het antwoord nu op, op die vraag. Maar in de crisistijd, dus dat is precies wat Henk zegt, doen ze... Natuurlijk alleen maar aan zielen winnen en stemmen maken, stemming krijgen en proberen om hogere lasten bij de burger weg te halen en dat als argument te gebruiken om de Kamer te bestoken. Nou, dus nou, dan, dus ik vind je hoeft de obesitas niet te bescheiden als het uh, crisis is? Nee, dat, dat gaat mij. Dat is de vraag: wat vind ik nou eigenlijk van het, wat vind ja. van het Olympisch Plan? Ik vind ja. dat het NOC altijd door moet gaan met de ambitie zoveel mogelijk mensen in beweging, zoveel mogelijk mensen vroeg in beweging, dus op school. En niet na school en niet op je dertigste beginnen met de obesitasbestrijding. Dat moet je dan maar op vierjarige leeftijd mee beginnen. Schoolsport. Dus schoolsport. Zijn er zijn een aantal maatregelen die wil ook iedereen wel doen. Ik denk dat het grootste probleem is dat Olympisch vuur... wat bedoeld was om Nederland enigszins wat bewuster te maken... dat wij gewoon aan de beweging moeten, dat het uit de hand gelopen is... omdat vervolgens steden nu al met elkaar in ja. concurrentie staan. En waar wordt het dan gehouden? Londen is tien jaar voor... 2012 begonnen met een gesprek tussen Tony Blair en Sebastian Coe. That's all. Dus als de sense of urgency er niet is om de spelen te organiseren... en dat doen wij nu, gaat iedereen op zijparen en trajecten... en wordt het volstrekt irrelevant en dus wordt het een spaarband. Kippenhok. Ja. Ja, maar goed, die, Geologie, ja, maar die urgentie de... vind ik toch enigszins aanwezig. Want het hele goede van de 2028, we zijn er nu 16 jaar vandaan... is dat je eens een keer 16 jaar naar voren moet denken. En dat doet geen politicus, doet geen sportbestuurder, en niks. En, dat, en dat, dat, dat vind ik heel erg goed. Dat, dat vinden wij wel heel erg goed, maar dat voelt iemand niet. Die, een sportman voelt het niet, want een sportman zal geen deelnemen... aan de top over 16 jaar. Een coach doet niet mee over 16 jaar. Nee, bestuurders maar, zijn geen bestuurders, maar, maar dus kan, iedereen... Wordt verondersteld om ver over zijn eigen ja, horizon te staan. Maar die talenten uh, die, die die talent ontwikkelen, daar hoef je niet naar 2028 te kijken. Je moet gewoon met talentontwikkeling beginnen. En en maar, maar, dat, maar, dat, bij we dat wel de. 25.000 uitzending van langs de lijn tegen die tijd. Dus dat gaan we laten vallen met Wanneer is dat precies? Maar, nee, ja, is waarschijnlijk augustus 2028, schatten wij nu. Dus dat, uh, en um, maar die politiek, nogmaals, die gebruikt de sport alleen maar ten behoeve van zichzelf. Uh, als zij zo'n top-10-ambitie formuleren... dan denken ze, oké, okay, we gaan meer gouden medailles winnen... dus dan staan we zelf ook wat vaker op de foto naast... Uh Bettine Friese kopen of naast... Uh, weet je wel, schaatsmeisjes. Ik vind het het ja, is goed. allemaal heel opportunistisch. Het is helder, heren, dit onderwerp. Wij gaan ook heel, heel even naar iets bijzonders... wat deze week gebeurde. Uh, Monique van der Vorst... Uh, Paralympische Spelen won ze twee keer zilver. Um, nou ja, kon ineens weer lopen... na een ongeluk. Deze week bleek dat het... niet geheel conform de waarheid was. Van der Vorst kon wel degelijk staan al daarvoor. Had verlammingsverschijnselen door een traumatische ervaring... bij haar geboorte. Haar moeder werd getroffen... door een hartstilstand, terwijl zij zelf... een navelstreng om haar nek had zitten. Matthijs Hone gaan wij nu horen, voormalig Bonskotje aangepast wielrennen. Die vindt wel dat de atleten nog steeds respect verdient... maar is ook wel bang dat deze kwestie gevolgen heeft voor andere aangepaste sporters. Waar ik bang voor ben, is dat het, dat het de, de kant op slaat naar de uh, aangepaste sporters... Die, uh, die er nu zitten, in, in, ook in haar categorie... die misschien met een scheef oog aangekeken kan worden. En dat zou ik heel vervelend vinden. Dat zou echt vervelend zijn voor die sporters die... Uh, ook hetzelfde leven leiden als, als Monique, die misschien ook met zo'n oog worden bekeken. Het is een, een, een bizar verhaal wat ineens deze week naar boven kwam over deze Monique van de Voors. Eerst even deze vrees. Straalt dat uit op de hele, nou ja, zeg maar aangepaste sport. Denken jullie of wordt dit toch als een incident van één persoon gezien? Ik zie dit gewoon echt als een, een, een geval apart en ik weet er te weinig van om daar een, een oordeel over te geven. Ik denk dat hier nog wel veel meer achter vandaan zal gaan komen. Maar ik denk ook niet dat het zo tikt. is dat vanaf nu iedereen die in een rolstoel zit even op zijn schouders vloot, uh, wordt getikt vloot, van de ja. Ja. Ja. nee, <hijen> nee dus Dat is ik slot. Nee. Dan even de andere kant, dit verhaal komt ineens naar boven. Uh, daaromheen, uh, Ton Boot, hebben uh, um, coaches, mensen, uh, beh beh beh beh beh beh behandelaars, journalisten. Uh, dit verhaal is een half jaar lang een soort wereldnieuws geweest dat zij ineens. Hè, dit is een, een, een, een, dit, hebben we met z'n allen ook zitten slapen? Wij kijken ook well. naar mezelf. Nou, ik, ik heb in ieder geval wel zitten te slapen, want ik hoorde dit pas voort, vlak voor de uitzending, dit hele verhaal. Dus als je een vraag stelt, moet je het ook aan, aan de andere <laughs> ja. even stellen. Maar het, is, het, is een, het is een bizar verhaal, wat mij betreft niet te lang bij stil te staan, hmm. maar is dit ook, hebben we dit allemaal graag willen? Het verhaal is dan zodanig dat we eigenlijk ophouden met kritisch daarover na te denken. Nou, ik, ik vind het een uh, grote prestatie van Thijs Sonneveld om ja. het uh, op te lossen. Dat is echt uh, in journalistiek opzicht natuurlijk ja. uh, een, een, hele mooie, uh, ja, een hele mooie scoop. Uh, maar, en daarvoor was het ook al uh, interessant natuurlijk... dat wij geloofden dat uh, zij was aangereden door een auto. Een tweede ongeluk en boem. Ja, ja. Ze kon opeens weer uh, opspringen. Ja. Ja, dat, dat, dat, in dat soort sprookjes geloven we graag. Dus we wilden het allemaal zo graag ja, geloven en wel. daarom zijn we er ook met elkaar. Maar en, ja. en voor de rest zeggen jullie mensen inzien terecht, daar zit een heel verhaal achter. En laten we ons daar niet, uh, niet verder. Uh. Dan gaan wij door. Uh, volgens mij gaan we zo de ronde van Vlaanderen doen. maar uh, Sommige mensen vonden nog nieuws dat er mensen weggingen bij de raad van commissarissen van Ajax. En anderen zeiden, nou, die waren al lang vertrokken. Wat was jullie gevoel? Was dat nou nog nieuws? Dat die, Henk, begin maar even bij jou. Jij ja, bent een Ajax-watcher. Uh, ja, uiteindelijk zijn er dan nu twee uh, opgestapt. Hè, zeg maar. Was dat nog nieuws of waren die eigenlijk al weg in jouw beleving? Uh, ze waren nog niet weg, want uh, er waren allerlei formele kwesties die opgelost moesten worden. En volgens mij zijn die ook nu nog niet opgelost, maar... Maar vorige week zondag hebben ze gesproken met de voorzitter van de bestuursraad. En die dreigde toen met de gang naar de ondernemingskamer. Toen kwam Kruif maandag met een column waarin hij weer zei van... Uh, er kan niks gebeuren bij Ajax. En toen hebben uh, Ten haven en Reumer besloten om op te stappen. Maar het is heel erg twijfelachtig of die ondernemingskamer gaat ja. uh, besluiten om die anderen te schorsen. Want er zijn volgens wat ik gehoord heb... niet echt juridische gronden om die andere commissarissen te schorsen. Ja. En dat betekent dan dat Davids en Olvers tegenover Kruijf... in die uh, raad van commissarissen de, de macht hebben als jij. Dit volgt van buiten, of het is bijna niet meer te volgen wie wat waar. Maar wat mij een beetje opvalt, het is ja, het is nu toch een beetje omraandekst, zeg maar. Het is een tijdje geweest dat we dat we allemaal aan de Vind jij het nog spannend? Of denk nee, je nou ik vind het helemaal niks spannend. Op een gegeven moment neem je er afstand van. Ook omdat het niet meer te volgen is. Ik had begrepen dat die ondernemen, dat ze naar de ondernemerskamer ja. willen om een, uh, een tijdelijke uh, raad van commissarissen te benoemen, die weer, en dan kan je weer verder... een directie kan benoemen en de, de vaste commissarissen... en het is wel zo dat Ajax nu wel zo langzamerhand... Uh, wat houvast moet hebben natuurlijk, hè, hoe dat afloopt, nee... Joop, Abda, jij bent de enige commissaris hier aan tafel in de Raad <lacht> van Commissarissen bij Azet. Kan, kan jij het volgen? Want jij, jij bent nog een beetje op de hoogte hoe, hoe raden en wie over wie gaat en zo. Kan jij dit nog volgen? Wat, wat, wie en wat over nee, wie is? Laat, laat mij het enige zeggen. Wat ik, waar het volgens mij, ik heb grote bewondering voor Frank de Boer, die dit jaar in alle rust gewoon met zijn team verder gaat en verder gaat. En dat is het enige wat ik er graag wil zeggen. Ja, maar wat zijn jouw, bijvoorbeeld jouw uh, juridische verantwoordelijkheden binnen zo'n uh, Raad van Commissarissen? Mag jij bijvoorbeeld zomaar opstappen? Nee, ik heb, een, ik heb een afspraak gemaakt en dat ligt gewoon een contract onder. met een bepaalde periode waarin ja. ik in de Raad van Commissarissen zit. met een aantal uh, toezichthoudende functies. Niet ja. over wat er operationeel gebeurt, maar toezichthoudend dat de mensen, uh, Ernest Stuart, uh, Toon Gerbrands. binnen de richtlijnen blijven die wij met elkaar afgesproken hebben. En zodra ze daar buiten komen, spreken we met elkaar erover. waarom we er buiten komen. geven we fiat of geen fiat. En dat is wat de Raad van Toezicht moet doen. Heren, wij gaan nog even naar iets uh, heel moois... want we kunnen het hier niet oplossen, de Raad van Commissarissen... want uh, morgen, voor, waar je ook van houdt, begint het wielerseizoen natuurlijk pas echt... want de Ronde van Vlaanderen staat op het programma. Uh, Gio Lippens, uh, jij gaat volgens die Ronde van Vlaanderen helemaal volgen. Uh, de muur van Gerardsberg is uit de Ronde gehaald. Dat heeft tot heftige commotie geleid uh, in, in Vlaanderen en alles. Heiligschennis, uh, is het onontkoombaar of hadden we het nooit moeten doen? Het uh, is onontkombaar uh, als je kijkt gewoon naar de, nieuwe or de organisatoren van de ronde uh, anno nu. Want uh, men wil gewoon niet meer finishen in Ninoven. Ninove is niet de finishlocatie die zij voor ogen hebben. En dan denken ze met name natuurlijk aan de commercie, aan uh, de vele vips die op zo'n finish afkomen. En dat kunnen ze in Oudenaarde allemaal veel beter organiseren. En ja, er speelt ook nog een heel klein verhaaltje. Dat heeft te maken met de doorkomst op de muur. Waar een uh, caféhouder uh, zijn eigen VIP-organisatie uh, had neergezet. En uh, dat was er toch altijd wel een beetje een doorn in het oog de laatste jaren. Dus uh, vandaar dat men besloten heeft, uh, de muur moet er maar eens een keer helemaal uit. En uh, ze finishen dus een oude laden, en La, is wel Een gezellig drinken. café daar op die muur trouwens. Maar het toonboot, jij wilde wat. Uh... Dag Jo, ik wou je even vragen. De parcours is dus nu geheel anders. Heeft ja. dat invloed op de koers, denk je? Ik het heb zo'n idee. Op de koers. Wat? Ja, het heeft zeker invloed op de koers, Ton. Want uh, we krijgen nu eigenlijk een soort drie uh, lokale ronden. Uh, dan moet je je daar niet te veel lokaal bij voorstellen, want uh, het zijn ruime rondjes. Maar we krijgen op een gegeven moment de Oude Quaremont, de Paterberg, de Koppenberg. Dit achter elkaar, dat is een beetje het klassieke beeld. En daarna gingen ze dan langzamerhand in de richting van uh, Gerardsbergen. Maar wat doen ze nu? Ze gaan nu via de Kruisbergen, komen ze weer terug... Op dat stukje reizen, weer de Oude kwaremont weer de Paterberg... en dan in de allerlaatste ronde opnieuw deze twee bergjes achter elkaar. En om heel eerlijk te zijn, deze aankomst, deze finale... is een stuk selectiever nog dan de finale die we tot nu toe hebben gezien. Maar jou toch even een vraag over? Natuurlijk zijn er commerciële belangen... maar de kunst is van commercie is toch ook om de ziel van iets niet aan te tasten. En de grote ja. vraag in Vlaanderen is, is de ziel van de ronde nu aangetast? Want de muur van Gerardsbergen, daar gingen wij thuis altijd even voor zitten. Veertig jaar geleden al. Ja, maar dan zeggen ze inderdaad, van voor die tijd zat de muur van Geraldsbergen er ook niet in. En uh, wat is de ziel van een koers? Ja, nou, je hebt het uh, in Vrijbrijs voor Best gezien, met het uh, bos van Wallers, uh, hè, de, de, de, de Aremberg, die, die, die kassei is er ook die moet er ook altijd in eeuwig in blijven. Net zo goed als de Poggio in uh, Milaanse Remo moet blijven. En ik hoor wel bij de, in dit geval bij de traditionalisten... die zeggen van, nou ja, je moet monumenten, moet je intact laten. Maar, nogmaals, als je heel nuchter kijkt naar het parcours... en je kijkt naar de finale van morgen... dan moet je gewoon constateren dat de finale daarmee wel zwaarder is geworden. Maar eigenlijk hadden ze met hun poten van dat ding af moeten blijven. <lacht> Nog even één vraag, Gio. Is kanselaren daardoor meer kansen hebben geworden, of niet? Uh, het wordt zwaarder. En ja. daardoor is het inderdaad wel zo dat. En kanselaren, maar toch ook Don Bono. Oh, want die ja. steekt echt in de fantastische uh, vorm op dit moment. Dat dat toch wel de twee mannen zijn die huizen hoog boven de rest uitsteken. En, en uh, ja. Gio, we gaan je morgenmiddag uiteraard uh, volgen in langse lijn. E hebben we nog Nederlanders aan het einde voorin? Kunnen we nog hopen? Of? Ja, het is heel erg uh, triest hoor. Als ik de Vlaamse kranten bekijk, en dat heb ik net gedaan. Die zetten altijd sterren bij kanshebbers. Niet één Nederlander met één sterretje nog maar. Okay. Dus uh, dat, dat heb ik zo. ...velden meegemaakt. Vroeger stond Lars Boom er nog wel eens bij. Maar ik ga dan, als er toch een Nederlander is die nog een beetje kans maakt... ...om in de finale mee te gaan, dan denk ik aan Nicky Terpstra. Die heeft goede dingen laten zien. heeft al een koers gewonnen, natuurlijk, dwars door Vlaanderen. En ja, die is wel een goede vorm. Dus die zou lang mee moeten gaan. Aan de andere kant, hij is een helper van Tom Bonen. En ik denk alle ballen op Bonen morgen. Oké. Okay. Ja, maar als hij helper is, en ze hebben ook nog Chavanal in die ploeg... ...en die ploeg is verreweg de sterkste, kan hij daar misschien van profiteren? Of is dat niet H zo? Nou, zo heeft Servaas-Knaven natuurlijk ooit eens een ja. keer Parijs-Roubert gewonnen... dankzij de steun van zijn ploeg en dankzij de steun van Museeuw... die het wel even goed vond dat Knaven vooruit ging rijden. Ja, en als je dan een voorsprong hebt, uh, dan gaat de rest natuurlijk afstoppen. En dan maak je ineens kans. Wij gaan het morgen allemaal volgen en jou de hele middag horen, Gio, daar vanuit Vlaanderen. Dank je wel voor dit moment. Maar Janne Vos rijdt overigens morgen niet bij de vrouwen, meldt zich ziek af. En Bobby Traxel meldt zich af met de mannen. Henk Spaan, ga jij zitten voor de ronde van Vlaanderen? Als ik, op, ik weet niet hoe laat het is afgelopen. Ik ga eerst naar het voetballen en dan ja. denk ik dat ik nog wat laatste stukje kan mevinden. Nou, zou plannen altijd als ze, als ze rond half vijf klaar zijn. Dan moet je maar gewoon langs de lijn aan Henk. Nee, maar ben jij, kun jij genieten van dat soort koers? Heel erg, ja. Ik kijk al uh, ja, sinds kind. Als kind kijk ik al naar die klassiekers. Job Albena, jij? Ja, ik ga kijken. Nou, maar dus ben je ook, ook, ook, ook een liefhebber in die zin? Of, of, of fascineert nou, ja, het je? Ja, het fascineert, het fascineert me mateloos. Het, zijn, het, is weer het, is, ja, het is een klassieker. En daar gebeurt iets, altijd iets bijzonders. En er zijn altijd tal van momenten waarin je zegt... Daar, kan ik van, uh, daar wil ik bij zijn. Dat is met name natuurlijk de finale... De berg was natuurlijk altijd wel een, uh, een punt. En daar stem ik dan mijn dagritme wel een klein beetje op af. Ik zit niet van s ochtends tien tot s middags vijf te kijken... hoe de koers helemaal verloopt. Tom Boot, Geolippus legde ons uit dat het heel logisch was om te eindigen met... ze hadden er met hun poten vanaf moeten blijven. Hè? Dus dat was wel een mooie uh, korte ja. samenvatting zeg maar, van twee kanten. Moeten ze met hun poten vanaf blijven in jouw gevoel? Nou, ja, naar mijn gevoel niet, want hij zei terecht in, in uh, tien of vijftien jaar geleden was die berg er al niet in. En boven, bovendien, ik ben ervan overtuigd dat over twee of drie jaar... vooral als Bonen gaat winnen, men er niet meer aan denkt. Dus in die zin zeg je, dat is even... Ja, maar in, het, het karakter is niet zo verschrikkelijk veranderd... dat het ja, gewoon... Een mensen houden is. gewoon niet van verandering. Dat is, dat is het probleem. Ja, dus maar klassieker, Henk Spaan. Steun jij mij nog een beetje klassieker? Moeten we toch ook wel een beetje... met al dit soort veranderologie op ons heen... moeten toch we wel iets hebben waar we vanaf kunnen blijven? Ja, ik elkaar. vond die muur altijd wel heel dubieus. Want uh, dat was niet eerlijk meer. Nee, ze, ze, ze, ze moesten lopen, ze moesten aan hun fiets stappen. Ja, mooi hè? Uitglijden, supporters <laughs> die gingen helpen en zo. Heerlijk, ja. hè? Nee, dus die muur eruit. Ja, die Kwaremond is toch ook stijl? Ja, die, ja de, de sport, oude Sport van het Volk. Maar de begin. oude Kwaremond is ook heel stijl. <laughs> we, we, we laten je de naam nog steeds. Het blijft de Ronde van Vlaanderen. We houden het op de Ronde <laughs> van Vlaanderen. Um, we gaan nog even, voor we zo naar een aantal buitenlandse voetbaluitslagen gaan, uh, even vooruitkijken naar komende week. Ga ik toch even naar de Champions League kijken. Uh, heren, uh, wie gaan er door? Welke vier Real Madrid mag je allemaal uh, voor stemmen, neem ik aan. Bayern. Bayern, München mag je ook allemaal voor stemmen. Um, is Chelsea eigenlijk al door ook met de 1-0-overwinning op Benfica? Ik vond Chelsea heel goed. Ik vond ze, vanuit de verdediging speelden ze wel eens waar, maar dat deden ze vrij. En Torres is terug. Dat is echt dat scheldt enorm. Oké. Okay. Dan gaan wij toch even Barcelona Milan. Ja. Blije M Milanezen. De problemen rond Messi hebben wij hier geconstateerd. En nu toch even zeggen wie er doorgaat. Joop Albeda, wie gaat er door? Barcelona. Henk Spaan. Ja, uiteindelijk uh, gaan ze winnen. Uh, goed, uh, ik heb gisteren voetbal international gezien. En toen was René van der Grijp. En uh, Jan Boskamp wist zeker dat Barcelona. Ik heb twijfels nog. Eén doelpuntje van daar heeft. Uh, van Urbi. Ja, van Urbi. Dat vind ik ook wel. Maar Zedorf noemde het. Dan is dat al genoeg natuurlijk. Dus jij uh, zit nog wel. zit je met een Milan-petje op eigenlijk? Of maak je nee, je, ja, ze gelijk. zijn allebei failliet. Hè, dus, <laughs> nee, ik heb het liefst dat Barcelona doorgaat. vanwege het voetbal. Financieren ze allebei. Financieren ze allebei hebben we inmiddels <laughs> gehoord. <laughs> um, ik ga jullie ontzettend danken voor anderhalf uur op een prachtige wijze te mogen spreken over elkaar met allerhande sportgebeurtenissen Tom Boot, Henk Spaan en Joop Albeda. Ontzettend dank dat jullie ook deze week weer uh, onze gast hier wilden zijn. Ik ga nog wat uitslagen voor u vertellen en dan begin ik met de Bundesliga. nuremberg Bayern München is gebleven bij 0-1 door het winnende doelpunt van Robben. Leverkusen Freiburg 0-2. Bremen Mainz 0-3. Niet lekker met de thuisclubs dus nog eentje Kaiserslautern HSV 0-1. Augsburg FC Köln 2-1. Maar misschien nog wel belangrijker Oud nieuws gisteren in een fenomenaal fantastische wedstrijd. Borussia Dortmund tegen VfB Stuttgart met zes doelpunten... een half uur eindigde in 4-4. En Dortmund is nog wel leider, maar ja Bayern München... komt er zoals altijd in die eindfase van de competitie weer aan. 63 punten voor Dortmund en 60 op dit moment voor Bayern München. Zes wedstrijden te gaan, daar nog drie punten verschil. Gaan we naar Engeland, Manchester City, Sunderland. Opnieuw verlies, puntverlies voor Manchester City. 3-3 namelijk. Aston Villa, Chelsea, 2-4... Everton West Bromwich Albion 2-0... Queen's Park Rangers Arsenal, hou je vast. Henk 2-1. Groen voor Hampton, Bolton, Wonders. Ja, nog even Henk zijn middag een beetje kunnen verpesten. 2-3. Uh, Wigan Athletic, Stoke goeie City 2-0. En Fulham van Martin Jol tegen Norwich City 2-1. Manchester United komt langzamerhand in een zetel met 30 gespeeld en 73 punten. Manchester City heeft er namelijk 71 en een wedstrijd meer. Vijf verliespunten dus nu dan een hele straatlengte voor Arsenal, Tottenham en Chelsea. Wat er ook weer een heel klein beetje aankomt. Brengt een einde aan langs de lijn. Op deze middag. Zometeen gaan we natuurlijk alweer verder met Vaderlands Eredivisie Voetbal. Vanaf 7 uur gaat Langs de Lijn verder. Aflevering 10.010 10 zullen we maar eens zeggen. Gokken we een beetje, maar is wel een mooi getal. Dank voor het luisteren. Prettige avond. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie Groningen-Herenveen. Er Dat is het bijna 3-0. PSV, VVB. Terug, oh, dan komt de 1-0 PSV. Nee, komt bij de spel. Twente, Roda. Het uh, spel. Twente en no, dat is is En Feyenoord, naak. Vaart, dan schiet hij, Ja, hij schiet hem erin. Gewoon vaart. Hij doet het gewoon weer op een belangrijk moment. West langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.